9 uur, Jo met het NOS-journaal. De VN heeft tot nu toe in de Filipijnen... bijna 4500 mensen opgevangen in evacuatiecentra. Eerder meldde het persbureau AP per Abuis... dat het ging om een voorlopig aantal doden dat bij de ramp is gevallen. Volgens de VN zijn 920.000 Filipijnen... hun huis kwijtgeraakt door de storm. Bijna 12 miljoen mensen in het land... zijn op een of andere manier getroffen door het natuurgeweld. In het rampgebied worden lijken in massagraven gelegd... omdat er te weinig mankracht is om de slachtoffers een normale begrafenis te geven. Maandag houdt Nederland een nationale inzamelingsactie... voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen. Bij de weekbladpersgroep, Persgroep, uitgever van onder meer het voetbalblad VI... verdwijnen ongeveer 100 van de ruim 700 banen. Volgens de FNV is het personeel vorige maand al geïnformeerd... en ligt er een sociaal plan klaar.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 In de commissie die het onderzoek gaat doen... zitten onder andere oud-directeur van het Joods Historisch Museum Bel Infante... en kunsthistoricus Eckhart, die al eerder onderzoek deed... naar de herkomst van roofkunst. Nederland krijgt er nog een tv-zender bij die speciaal voor vrouwen is bedoeld. SBS Broadcasting begint volgend jaar met een vierde kanaal... naast de huidige zenders SBS 6, Net 5 en Veronica... Net 5 richt zich al op vrouwen. Een woordvoerder van SBS wil niet zeggen hoe het concern geld denkt te kunnen verdienen aan een nieuwe tv-zender voor vrouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen aan de westkust nog wat regen. Morgen overal droog, met geregeld zon, en dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 125 miljard kilometer rijden we met z'n allen per jaar op de fiets, met het OV en in de auto. Vanuit de lucht zie je een gekrioel van onszelf, zoekend naar de ruimte. Totdat het die ene keer misgaat. Vanavond Nederland van Boven, 10 voor half 11, VPRO Nederland 1. Dit is Radio 1. CNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna vier over negen. Journalist en politicoloog Monique Samenwel is hier. Wij praten zo meteen uitgebreid over jouw reizen door de Arabische wereld. Libanon en Noord-Irak, daar ben je net geweest. Ja, de Koerden zeggen Koerdistan. Ja, maar ja, ik ben geen Koerd, jij bent geen Koerd. Noord-Irak. Oh, dus Noord wij zeggen Noord-Irak. En we hebben het onder andere over hoe het is als vrouw om daar te reizen... Um, en dat is best wel heftig. Soms wel, je wel ja, zeggen Best wel heftig soms, soms wel. En Mick is hier, want het is donderdag... en dan is het Crime Dag bij BNN Today dus is Mick van er. Zometeen praten we over een ondergronds banksysteem. Mick, dat is een mooi verhaal. Havala. Oh voilà, ja. Havala. Oh voilà, dat is hoe de criminelen geld naar elkaar doorsluizen, want die kunnen natuurlijk niet naar een normale bank. Ja. Maar eerst even wat anders, want um, staatssecretaris Steven van Justitie, die gaat zijn uh, bezuinigingsplannen, zijn omstreden bezuinigingsplannen op de rechtsbijstand aanpassen. Je hoort het uh, net in het nieuws. Vandaag demonstreerden ruim 100 advocaten op het plein voor de Tweede Kamer. En Teven heeft met die advocaten gesproken. En nu zegt hij dat hij de scherpe randjes van zijn bezuinigingen afhaalt. Ja. Nou ja, je ziet dus dat die demonstraties toch effect hebben gehad. En niet alleen de demonstraties van de advocaten, maar er is ook heel veel druk geweest van de oppositie. En het is wat vaag wat hij zegt. De scherpe randjes. Hij is alweer iets concreter geweest. Wat hij wil doen is dat hij, hij wilde vooral bezuinigen op de hele ingewikkelde zaken. Daar wilde hij vooral iets van 30%. En nu wil hij dat een beetje uitsmeren en het algemene uurtarief voor de sociale advocatuur een paar euro naar beneden gooien. En het zou enorm gegaan. naar beneden gaan, hè? Ja. Dan tot, tot, tot 70 euro, ja. maar dat, dat gebeurt nu dus niet? Nee, het wordt uitgesmeerd uh, over de gehele linie en het gaat een paar euro omlaag. Het is al een paar euro omlaag gegaan. En eventjes heel kort resumeren, het, het, het, het hele idee is dus... Uh, uh, waarom vinden advocaten het heel erg? Omdat de kleine man die geen geld heeft en, en afhankelijk is van rechtsbijstand... Ja, als die in de problemen komt, dan... Kan hij misschien geen advocaat meer vinden? Het gaat niet alleen om advocaten die minder geld hebben. Het gaat gewoon om de kleine man die die kan betalen De rijken betalen de armen. En die steeds meer moeite heeft met de regeltjes in de overheid. En die heeft het gewoon nodig. was natuurlijk vorige week veel in het nieuws. Al de demonstraties daarvoor. Deze week ook. Het heeft effect gehad dus, dat demonstreren. Ja, het heeft zeker effect gehad. En ik vind het ook een goede zaak. Ik moet zeggen, ik was echt verrast, hoor. Toen ik vanmiddag hoorde dat hij toch over stag ging... dacht ik, nou ja, goede zaak. En hij nu ook van het is heel belangrijk en uh, het, voor de rechtsstaat. En uh, maar uh, ik moet wel zeggen: ik sprak snel even twee advocaten. Mm -hmm. Ik heb een mening gevraagd: uh, hoe zie je dat en wat vind je van de plannen? en het voorstel. En dan merk je toch heel veel sceptisch: van... ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, Want? Ik, nou, toch een... Je weet het niet met Teven. Dat idee. En laat eerst maar eens komen en dan maar kijken. En die ze geloven 85, het nog niet Ze geloven het nog niet helemaal. Het nog niet of of helemaal. het is niet genoeg. Nou, de uitwerking niet helemaal. Wat gaat er precies gebeuren? En vooral het idee van... er moet toch 85 miljoen bezuinigd worden. En hoe gaat hij dat precies doen? En... Wat ik interessant vond, ja. vond, is dat uh, Fred Teven een stuk sneller... Uh, bereid was concessies te doen als advocaten demonstreren... dan als illegale en mensen voor illegale demonstreren... ten aanzien van hoe wij illegale en vreemdelingen behandelen in dit land. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het beroep van de advocaten. Hm. Morning Samuel, Je bent weer luid en duidelijk aanwezig. Goed dat je er <coughs> bent. Zometeen. We er we verder. Je hebt al een puntje daar. Ja, wat dacht je? Hallo. Manfred and Sons, I will wait. like a stone and I fell heavy into your arms these days of darkness which we've known will blow away I will wait. Kom op. Politicologen, publicisten en zoals ze zelf zegt... Egyptisch-Nederlandse meerbloed. Monique Samuel was in februari 2011 zo blij... dat de Egyptische president Mubarak aftrad, dat ze na een verloren weddenschap met de heren... bij Pauw en Witteman op tafel ging buikdansen. Gewonnen, hè? Ja... Gewonnen, verloren. Ja, dat kun je, dat kun je op twee manieren interpreteren. Tweeënhalf ja. jaar na die Arabische lente... toen het dansen in Cairo, Tunis en Tripoli was opgehouden... vroeg Monique zich af hoe het eigenlijk zit... met de sociale en politieke gevolgen van de omwenteling in de Arabische wereld. Voor online magazine De Correspondent, Opinieblad, De Groene Amsterdammer... en voor ons, want hier in BNN Today hield ze een audiodagboek bij... reist ze nu door het Midden-Oosten om dat te onderzoeken. Ze is even terug en ze is hier. En ze is hier en ze is even terug, um, waar was je? Libanon was je? Noord-Irak? Ja, dus ik was toch je... even langs Marokko geweest, maar dat ja? was even tussendoor voor mezelf. En je reist daar allemaal in je eentje rond als vrouw. Nou, ja. dat, dat is sowieso al vrij bijzonder. Nou kwam er afgelopen dinsdag een uh, onderzoek uit van het Thomson Reuters Foundation, een gerenommeerd onderzoeksinstituut, yes. met het bericht dat, uh, dat Egypte na de val van Mubarak het slechtste land is voor vrouwen om te wonen. Daarna komt Irak. En nog slechter bijvoorbeeld is het voor vrouwen daar dan in Saoedi-Arabië. En dan reis jij daar als klein moniekje... Nou ja, nou, stevig tante, grote mond uh, rond. Maar dat, dat, dat is wel heftig, ja, lijkt me. Ja, ik strook meteen de mouwen op. Ja. Nee, dat is uh, best zwaar. Even een correctie op dat verhaaltje net. Ik reis al 2,5 jaar en daarvoor rond. Het is niet dat ik het nu pas ga kijken. En dat is meteen een antwoord op je vraag. Ik heb ondertussen na zoveel jaren wel ervaring... met het reizen door het Midden-Oosten. Mm -hmm. um, mijn, mijn ergste... Mijn ergste confrontatie met betrekking, met betrekking tot seksueel geweld... had ik direct na de val van Mubarak op het Tahrirplein. Dezelfde nacht dat Nancy Logan vreselijk werd aangerand en misbruikt... ben ik ook door een grote groep omsingeld en, en, en vreselijk uit de kleren getrokken. Maar gelukkig niet verkracht, want uh, andere gitnaren konden mij op tijd redden. En ik heb als een idioot lopen slaan tot ik er zeg maar half al uit was. En toen kon ik verder uit worden getrokken aan mijn haren. Uh, maar dat was voor mij toen al een waarschuwing van... Um, Kijk, met Mubarak, zonder Mubarak, met Morsi of zonder Morsi... er spelen enorme problemen in deze maatschappij. Ik heb al gezegd, het is een sociale revolutie. En een van de grote strijdpunten is die van de vrouw... die publiek aanwezig wil zijn. Ik wil als vrouw publiekelijk aanwezig kunnen zijn... mijn werk kunnen doen. En mannen die daar niet mee om kunnen gaan. Dus ja, toen al wel door... dit, dit wordt er niet bepaald makkelijker op door die revolutie voor vrouwen. Nee, de, zeker nog. Omdat de vrouwen zo'n prominente opmars maken in al die landen... Neemt de agressie en frustratie van de man die steeds maar aan de zijlijn komt te staan enorm toe. Dat zie je overigens ook in het Amerikaanse leger, dat zie je in India. Dat is een wereldwijd ja. fenomeen. En in het Midden-Oosten neemt het extreme vorm aan door islami islamisering, radicalisering. Ja. Ik neem even, uh, maak het even persoonlijk. Een voorbeeld van wat jij uh, als vrouw uh, tegenkomt. We hebben een fragmentje. Jij bent in een hipcafé in Duhok. Dat is dus een stad in Noord-Irak. De derde grootste plaats van dat land, en die... van Noord-Irak. Jij stapt dat café binnen. Ik was al bij de hand om te denken eventjes een waterpijpje te gaan roken. Ik zat leuk bij het raam, een beetje uitzicht op de straat... en vroeg een waterpijp met dubbel appel-tabaksmaak. De mannen kregen een hartaanval, Hun ogen zo groot als schoteltjes. De eigenaar wilde maar het café zetten en alle mannen keken me aan... ook de gasten, alsof ik compleet gestoord was... Je bent uitgelachen. Of werd je uitgelachen. Ik werd uitgelachen. Eentje, je die hoofd? Ja, kijk, dat is het punt. Dit is nog luchtig. In die zin: oké, okay, je wordt uitgelachen in een café. Alle mannen kijken naar je. Er waren er 75 mannen of meer. Het was een heel groot café. Want het is een mannenzaak? Het is een mannenzaak, maar dat was het dus voor mij heel verwarrend. Uh, kijk, op straat heb je koffiehuizen. zeg maar, van die, Gewoon van die stoeltjes met mannen. Je weet als vrouw, hier moet ik niet gaan zinnen, zitten. Maar dit was een soort van slecht equivalent van Starbucks. Waar je ook een waterpijp kan roken. Nu is roken een mannending in het hele Midden-Oosten. Maar in landen als Egypte mm. kunnen vrouwen toch steeds makkelijker een waterpijp bestellen. En ik dacht, dit is Koeristan. Die zijn de mensen seculiers. Ze gaan, we zijn seculier, ze drinken alcohol. Hier moet ik kunnen roken. Maar dan zie je ook dat het soms niks met religie te maken heeft. Maar met echt diep gewortelde patriarchale systemen. Maar werd je, ze, werd je was er was de... er nog nooit een vrouw mm. binnen geweest. Nog Nooit. Niet als schoonmaker, niet als wat dan ook, nog nooit. Dus toen ik binnenkwam, zat de man echt op. Al... Wat is dit? En toen ik daarbij draaien zat, werd de eigenaar heel gestrest. Ze werden hm. boos, ging tegen mij schreeuwen. Dat is het, het volgende stadium. Uh, ik Je bent niet fysiek uit... lastigvallen, dat niet. Nee, dat niet. Maar ik werd gesommeerd direct die zaak te verlaten. Hm. Alleen buiten op straat waren ook alleen mannen. En toen werd het donker. Hm. Ik zat echt tegen hun te schreeuwen. Kijk, buiten is het donker en onveilig en mannen. En hier ben ik volgens jullie ook niet veilig. Nou, daar zijn jullie zelf bij. Want ja. dat was een argument. Het is niet veilig voor jou. Maar nou, nou wordt er gezegd dat of dat staat in het rapport in ieder geval dat de positie van de vrouw in Irak. Sinds de inval in Irak, is het, uh, sinds de oorlog in Irak, is het veel slechter geworden? Ja, dat komt door de veiligheidssituatie. Dat geldt overigens niet zozeer voor Noord-Irak, wat redelijk stabiel is. Maar voor het Arabische deel van Irak is het, is het zo onveilig. En vrouwen worden er de grootste dupe van. Want zij zijn ook het, het pionnetje. Kijk, als jij een vrouw verkracht van de andere groep, van de andere secten... dan heb je hun de allerergste leed aangedaan wat je maar kan doen... en de eer aangetast. En dan heb je weer een volgende hmm. cyclus, cyclus van geweld gestart. Komt het over het algemeen, wat je hebt ervaren door, door al je reizen, dat het um, de, de, de grootste reden is islamisten aan de macht? Nee. En daar komt het. Nee, en, de grootste reden en, is. En dus dat... meer geweld tegen vrouwen of meer of onaangename. Nee, ik zou zeggen, eerste ding: door radicalisering, islamisering bedekken vrouwen zich steeds meer, al dan niet vrijwillig, waardoor degenen die blotig zijn en steeds meer wel lustige prooi worden. Maar uit onderzoek blijkt ook dat in Egypte vooral vrouwen met een hoofddoek die conservatief gekleed zijn, worden lastiggevallen. Dus een hoofddoek is in dat opzicht niet een oplossing. Toch gaan vrouwen dan nog meer naar de sluier grijpen als een soort van redding, ook een soort van veiligheid. Um, Kernopvatting van mij betreft, na al het onderzoek, is dat omdat de vrouw, en je moet bedenken, één generatie terug werkte hoogstens, hoogstens, hoogstens part-time in typische vrouwenbanen. Twee generaties terug waren de vrouwen aan van Beet en kwamen sowieso niet verder dan het fornuis. Zelfs mijn tante zit toch een grootste deel van de tijd in de keuken. Nou, dus dus maak je zin de nou ontwikkeling het... gaat zo snel. En meiden doen het zo goed. In bijvoorbeeld Egypte, 6% van de inkomens wordt de vrouwen gerund nu. Maar dus, dus het is ook haat en nijd, zeg jij? Het is haat en nijd en complete machteloosheid... plus erop de werkloosheid, plus erop de religie... plus erop uh, gewoon totale molessen. Ja. Zo meteen... Veel van jouw persoonlijke ervaringen, onder andere in een Syrisch in, vluchtelingenkamp in Libanon. Eerst de nieuwe Robbie Williams. Gonna meet some strangers. To the zoo. A angry.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 Gentle. Donderdag crime dag bij ons en dus is Mick van Welen hier. Mick, um, justitie die maakt zich zorgen. Afgelopen weekend zijn uh, officier van het uh, landelijk pakket... dat Amsterdam, uh, Amsterdam een broeinest is van uh, witwascriminelen. En daarvoor gebruiken ze een, uh, een heel interessant systeem. Namelijk een witwassysteem Havala, oftewel ondergrondsbankieren. Het is een mooi verhaal. Ja. Wat is dat Havala? Hawala is, een, zoals je het zegt, een ondergronds banksysteem. Een, een systeem wat al eeuwen uh, oud is. Het uh, kent zo oorsprong in Azië en Afrika. Mm -hmm. En het gaat volstrekt onder de radar. Het heeft niks te maken met financiële instellingen. Er is geen controle. Hawalla betekent vertrouwen. Uh, het is gewoon een, een, op vertrouwensbasis tussen allerlei mensen... die deelnemen aan dat uh, banksysteem. Ik kan het het beste uh, illustreren met een voorbeeld. Mm -hmm. Ik ben een crimineel. Ik heb 150.000 euro cash. En dat wil ik naar een, een, een zakenpartner in Calcutta brengen. Ja. Nou, dan kan ik het vervoeren, maar dat is gevaarlijk. Hè, want je wordt gepakt en dan moet je uitleggen waar je geld vandaan hebt. Wat ik doe, ik ga een, een dubieuze wasserette naar binnen waar ik iemand ken. En daar staat een mannetje. In Amsterdam bijvoorbeeld. In, Amsterdam bijvoorbeeld, ja. in de java of wat dan ook. En ik ga erheen en ik zeg, te, ik geef het geld aan die man. Dan krijg ik een papiertje met wat tekens, een soort bevestiging. Vervolgens gaat het geld niet fysiek naar Calcutta, maar die man die belt met iemand daar... of die stuurt een koerier met een bepaald briefje... met ook weer van die tekens erop. En iemand kan daar dan bij uh, de connectie van die man geld ophalen. Dus ik dus ben in... jouw, jouw uh, zakenpartner in Calcutta... ik ga daar naar een wasserette of een of ander winkeltje. Ja, en dan lever en dan... jij een briefje in met een bepaalde code... en krijg jij daar gewoon geld. En dat is gewoon op, op vertrouwensbasis. En jij staat, hè, de, mijn partner, daar staat mij dan weer in het krijt. En zo wordt het onderling uitgewisseld. En soms, als die verschillen heel groot oplopen, wordt er ook wel eens fysiek geld gebracht. Ja, ja maar goed, oké. Okay, dus dus jij, jij kan daar, die, jouw zakenpartner haalt daar die 150.000 euro op. Ja. En hoe wordt dat dan weer rechtgetrokken? Want dan. Dat wordt weer rechtgetrokken door weer een wederdienst. En uh, als dat niet met dit kantoor of kantoor tussen aanhalingstekens gebeurt, want een kan het wel wederdienst, met andere Want, want kantoor. Een, een, een andere crimineel die komt daar weer aan en die precies, laat weer 150.000 euro naar. Ja, het zijn geldstromen die, oh, twee kanten, die ja, zijn geldstromen die twee kanten op gaan. En soms, als het bijvoorbeeld bij een collega kantoor is in Duitsland of wat dan ook, dan gaat het eerst daarheen en dan wordt het weer onderling verrekend. Dus het is. Maar, en, het, het is een dus wit was systeem, puur op basis van vertrouwen? Puur op basis van vertrouwen. Ja. Ja, dat klinkt wel interessant. Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat iedereen er wel op belang bij heeft het systeem in stand te houden. Dus daar is dan dat vertrouwen ook gebaseerd. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon belang. Want. Echt vertrouwen door elkaar denk ik nooit. Maar wat nou als op een gegeven moment echt om zo'n bedrag gaat, ik denk als tussencrimineeltje. Nou, als ik het nu uitpiep, kan ik de rest van mijn leven ja, renteren. Dat, dat risico is er altijd. Dat heb je ook bij criminelen die. Ja, maar juist die met criminelen partij... lijkt me dat toch? Je Het systeem wordt ook gebruikt door gewoon ondernemers die gewoon dat eigen systeem koesteren en die gewoon geen zin hebben in een bankair systeem. Je ze pakken ook wel profits erbij. En er zijn criminelen die het gebruiken... omdat ze handig kunnen witwassen. Maar je bedoelt, er uh, zijn ook, ook uh, nee, eerlijke ja, mensen die, die, die geen als zin hebben. mensen die gewoon als hun hebben. systeem. En het is eeuwen en oud. En, en die gebruiken dat en die vinden dat makkelijk. Maar en die het is, geen is niet volgen door de belastinginspecteur. Dus, nee, dus het, gaat het is tot tot sowieso het niet, niet clean. Ook niet voor die ondernemers. Nee, nee dat klopt. Maar wat nou als, als uh, uh, die, die wederdienst komt er niet? Dus diegene in Calcutta in die zit met een schuld. Ja. Hè? Die 150.000 euro uh, krijgt hij niet uit Amsterdam. Ja. Je kan niet even naar de politie stappen. Nee, dat is het groot probleem. Dus Er zijn zeg maar, aan de systeem twee gevaren. Dat is één, als je als je, weder, weder, uh, je geld niet wordt betaald... Ja, dan heb je een uh, probleem. Je kunt geen aangifte doen. En dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor het feit dat er zo ontzettend veel cash in omgaat. Dat als een koerier bijvoorbeeld wordt gepakt... met 150.000 euro in zijn adidas portas, ja, dan kan hij niet naar de politie gaan en aangifte doen van ik ben bestolen... Dus dat, dat, dat is het lastige natuurlijk. Het, en dat is ook, dat is ook een beetje de Achilleshiel. Ja. Ja. Ja. Nou, nou, stel ik me zo voor dat de mensen die hier gebruik van maken... dat zijn de grote jongens. Dat zijn de drugsbazen. Ja. En de... Niet alleen drugsbazen, uh, wapenhandelaars. Dus uh, Vooral naar uh, 9-11 is er heel erg gekeken naar uh, terroristen. Uh, in die landen die ook gebruik zouden maken van dit systeem... om uh, aanslagen te financieren. Uh, ja, dat zijn natuurlijk ideale zaken. Want... Wil je erachter komen hoe die terroristische groeperingen worden gefinancierd... kun je financieel onderzoek doen. Maar als het allemaal onder de radar gaat via zo'n systeem... is dat heel erg moeilijk te traceren. Um, nou is het lastig voor justitie om de mensen aan te pakken... Ne? die ja. bij, bij het systeem uh, aangesloten zijn. Maar waarom lukt dat niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, het, het, is, het is zoiets wat, uh, wat eigenlijk... Uh, nou ja, we spraken bijvoorbeeld over met Marie, uh, Matthias Borgers, dus een hoogleraar strafrecht uh, aan de Universiteit in Amsterdam... Uh, die heeft daar een, een, een ja, eigen theorie over dat het vooral heel veel tijd kost. Luister maar eens even naar wat hij daarover zegt. Dat is heel lastig onderzoek. Uh, daar bestaan wel heel veel bevoegdheden voor in de wet. Maar het is gewoon arbeidsintensief onderzoek waar je veel mankracht voor nodig hebt. Dus als je dat echt effectief wil aanpakken... betekent eigenlijk dat je dus veel moet investeren in de opsporingscapaciteit. Je hebt gewoon veel rechercheurs nodig. Wil je daar, wil je daar effectief je vinger achter kunnen krijgen? Weet je, het, het is typisch iets van. Uh, kijk, het raakt niet direct de openbare orde en veiligheid. Dus als je weinig. Uh, als justitie al moet bezuinigen, dan is dat niet iets waar je heel veel tijd in gaat investeren. Ik denk, laat die criminelen lekker onderling laten staan. Kijk, het, het, gaat, het wordt pas anders als ze elkaar gaan beschieten. en ze gaan elkaar zwasseretten. een illegale bank soms uh, bestoken. En dan wordt het anders. Het is zoiets van. Weet je. Je ziet ook dat dat constant wordt er wel weer voor gewaarschuwd... ook door uh, financieel specialisten en ook door justitie. Uh, als, je, als je een beetje googelt, zie je ook weer vijf jaar geleden... wordt er weer voor gewaarschuwd. Mm. Maar het blijft eigenlijk doorgaan. En ik heb gekeken, je ziet dat per jaar ongeveer één tot vijf onderzoeken... worden gedraaid naar die, uh, dat banksysteem. Hoe weet je nou als beginnend crimineeltje bij welke wassredding je moet zijn? Straks vraag je net de verkeerde. Ja, ik denk dat dat ook weer hawalla is. Uh, op is... basis van vertrouwen. Je nee. moet, je, je, je moet een contact hebben. Dat is wel grappig. Ik, uh, ik, kwam voor het eerste, ik hoorde voor het eerst over het systeem... toen ik een, een, een oude boef, een bankovervaller sprak uit Den Haag. Die was net vrij. En die vertelde dat hij uh, daar in de bias. dit soort mensen had leren kennen. En het is vooral een, een aangelegenheid van, van etnische groeperingen. Deze man was een, echt een hagenees. En die vertelde dat hij dus, toen hij vrij kwam uit de bias, ook uh, uh, aan het systeem meedeed. En ook dus dan bijvoorbeeld naar Engeland ging en dan kreeg hij een papiertje mee. En er stonden vreemde tekens om. En hij zei: Joh, ik kwam daar in de wasselon. Ik ging drie deuren naar achteren. En ik ging daar gewoon weg met een tas vol geld. En dan moest ik ergens heen brengen. En die verbazing, een papiertje met wat tekens erop. En je krijgt gewoon van een wild vreemde. En je loopt er weg met anderhalf ton. Dat is heel raar. dat roep ik gewoon Walla Walla, Net snap die wat. Walla is eigenlijk een walhalla voor witwassers. En dat is ook heel belangrijk. Dat justitie probeert heel erg vat te krijgen op geldstromen van criminelen. Dus dat witwassen proberen ze aan te pakken. Als jij naar een bank gaat en je stort 150.000 euro... dan worden de vragen gesteld en dan komt er een melding... van een ongebruikelijke transactie. Hier is dat niet zo. En je ziet dat die criminelen nu denken... Hey, we kunnen daar ons geld wist. Daar zijn worden geen vragen gesteld. Havallen dus, ondergronds bankieren. Goeie plaats, Human Killers. I did my best to notice when the call came down the line.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 De van de radio die zijn vanavond uitgereikt, namelijk de radioringen. En de gouden radioring is gewonnen door Rob van Zomeren... met het programma Zomertijd. Zometeen bellen we hem even om te feliciteren. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS-journaal van half tien met Jobboot. De politie heeft vier mannen uit Gelderop, op Terneuze Best en Turnhout opgepakt. Ze worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's... aan winst uit illegale gokspellen op internet. De verdachte investeerde de opbrengst onder meer in onroerend goed... In mei werd al beslag gelegd op 80 woningen en bedrijfspanden... in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Eenvoudige strafzaken moeten vanaf 2015 sneller worden afgehandeld. Het kabinet wil deze zaken met onder meer snelrecht regelen. Dat heeft minister Opstelt aan de Tweede Kamer geschreven. Volgend jaar worden er proeven mee gedaan... en als die slagen, dan wordt de nieuwe aanpak... een jaar later landelijk ingevoerd. De VN heeft tot nu toe in de Filipijnen... bijna 4500 mensen opgevangen in evacuatiecentra...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 In de studio zei Monique samen ja Madonna, Madonna, die plaat ken ik niet zo erg van haar. Maar nee, het is uh, Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Radio 1, PNN Today. Ja, niet zo heel vaak zijn er zoveel radioliefhebbers bij elkaar als nu. Hier vlakbij trouwens, in Theater Gooiland in Hilversum. Daar is namelijk een klein half uur geleden het radio gala afgelopen waar de felbegeerde Gouden Radio Ring voor Beste Programma is uitgereikt. En uh, die prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan wat volgens luisteraars het beste Nederlandse radioprogramma is. Genomineerd waren Rob van Zomeren van Zomertijd... op Radio Veronica, Timor Perlin en Ramon Verkoeien van Timor Open Air Radio op 3FM. En Bert Haandrikman van Helemaal Haandrikman op Radio 2. En de winnaar, die maakte Edwin Evers zojuist bekend. De winnaar van de Gouden Radio Ring 2013 is geworden. Zomertijd. Rob van Zomeren, gefeliciteerd. Willemijn, dankjewel. Hai. Ja, je, je hebt het een glaasje op, neem ik aan, inmiddels. Of ben je nog een beetje aanspreekbaar? Nee, ik ben nog helemaal aanspreekbaar. Want ik heb eigenlijk tot op dit moment anders kunnen doen dan iedereen bedanken <laughs> ja. en uh, te te staan. Ja. Maar dat doe ik met liefde. En ja, god, dan vraag je natuurlijk uh, altijd even naar je eerste reactie. Ja, Zo gaat het. In, in, in, in alle eerlijkheid, je, je verwacht dat niet. En, uh, als je naar uitreiking op tv kijkt... dan denk je, ja, wat een flauwekul. Je bent genomineerd, je zit er in de zaal. Natuurlijk verwacht je het. <laughs> ja. Maar uh, ik werd pas goed zenuwachtig... toen er tijdens het gala een tussenstand bekend werd gemaakt. Ja. En dat we bij die tussenstand op nummer 1 stonden. Toen, uh, uh, toen kreeg ik wel een beetje last van verhoogde bloeddruk en hartslag. En toen stond je daar op het podium... en toen haalde hij natuurlijk uit je binnenzak wel een enorme speech... die je had voorbereid, neem ik aan... Nee, ik opende met het lijkt het programma zelf wel, want dat is ook niet voorbereid. En dat is, <lacht> en dat is maar ten dele waar. Maar je, je, je bent ongelooflijk uh, trots, niet alleen op wat je zelf doet, maar ook het werk dat beloond wordt, wat je iedere dag samen met je collega's. Want het is een prijs voor een programma, het is niet een prijs voor mij. Tussen uh, DJ Sven en Harry van der Heijden. en Dingetje en Jorri van Stappen. Die, uh, die verdienen de prijs uh, net zoveel. en net zoveel aandacht als dat ik heb juist. Ja. Even voor de mensen die alleen maar Radio 1 luisteren. Uh, die denken: ja, zomertijd, zomertijd. dat is dit. Zomertijd is een. Ze komen we aan. Daar Elke dag weer zomertijd. Met moppen, glimmerings en aardigheid. Zomertijd, als ik naar huis wil gaan. Met die, die massa ga gasten van Veronica. Drie uur lang alleen maar lol. Maar na de uur heb ik broek de broek al vol. Rijdoen. Adwoord, reken, seks. Maak deze. Maak -ma -ma -ma -ma deze. Ja, deze. Ah, dat ja, Rob van Zomeren. Je ja, wordt hier luidkeels meegezongen hoor door Rolof de Vries. Ik ken dit hoor. ja. ja zeker wel. Nou, dit is natuurlijk wel de kroon op je werk, of niet? Nou, het, ja, het is, het is echt de, de, de hoogste blijk van waardering die je luisteraars je als radiomaker kunnen geven voor overigens het allerleukste werk uh, wat je kunt doen. Juist, daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, je hebt natuurlijk heel hard opgeroepen om, uh, om te sms'en. Um, dat heeft iedereen in grote getalen gedaan. Weet je met welke afstand je gewonnen hebt? Nee, nee, ik heb uh, iemand van de organisatie, Arjan Snijders van de Radio Ring die vertrouwde mij na afloop wel toe dat het voorsprong overtuigend was. Mm. Maar aantallen, aantallen heb ik niet uh, behoord, maar alleen die opmerking vervulden me met nog meer trots. Goed, hey, ik wens je een hele mooie avond. Wat ga je doen nog? Heel hard feesten? Nou, Willemijn, ik denk dat ik ga kijken of de bar open is. <lacht> Zou het zijn, hè, dat hij al dicht is. Nee, joh. <lacht> nee, dan maak ik het zelf open. <lacht> maar je mag niet uh, drinken toch eigenlijk, Rob? Ik bedoel, je bent ook politieman. Ja, maar ik zeg niet dat ik Ah, oh, Ja, dat ja, nou, is goed. Ga je lukken... maar einde, ik heb bij de politie morgen pas weer nachtdienst in Amsterdam-Zuidoost. Dus dan is denk ik de kater wel voorbij. Goed, ik wens je een hele mooie avond en nacht toe. En enorm gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Monique, samen wel hier nog steeds in de studio. En die heeft rondreizen gemaakt. En dat doet ze al heel lang. Maar sinds kort doet ze dat voor de correspondent. Doet ze dat voor ons en doet ze dat voor de Groene Amsterdammer. En je hebt mooie uh, dingen meegemaakt, Monique. Um, jouw vorige reis ging naar Libanon en naar Noord-Irak, Koordistan. En ja. um, je hebt voor ons een dagboek bijgehouden. Dat ja. weet je voor ons. Even je meest, daar gaan we even naartoe. Een van je meest aangrijpende bijdragers. Dat was toen je uh, uh, in Shan Shamal was. Klopt, ja. Dat is een stadje dat um, helemaal verwoest is door, door Saddam Hussein. En je bezocht daar het monument voor de slachtoffers van die aanval. Luister even mee. Terwijl ik tussen de graven doorliep, voelde ik de pijn. Op elk graf stond dezelfde tekst: Haal niet om hen die gesneuveld zijn voor hun land. Want in het hart van het volk leven zij voort. Maar ik haalde en ik haalde en ik kon er niks aan doen. Ik kon niet stoppen met huilen. En ook nu heb ik een brok in mijn keel. Laat me maar vertellen wat Al deze duizenden graven te zien. Ja, Vertel even, even kort, Shantzamaal, dat is een stadje... Um... Ja. Nou kijk, Saddam Hussein heeft op een gegeven moment eind jaren 80, 1988 om precies te zijn... een grote operatie gestart, dat heet Anval, in een poging Irak helemaal Arabisch te krijgen. Maar er wonen ongeveer 6 miljoen Koerden. Die moesten dus dood, die moesten weg. Um, en het bekendste onderdeel van die Anvaloperaties waren de gifgasaanvallen op Halabja... Mm -hmm. Samen zijn er veel meer gifgas gebruikt. Maar die, dit is gewoon de grootste operatie geweest. Dus heel bekend in de internationale pers. Um, maar onderdeel was ook deportatie. En het uitmoorden van 182.000 mensen. Die werden uit... De Koerse dorpjes, stadjes gehaald, naar het zuiden gedeputeerd in gevangenissen. Uh, vreselijk gemarteld, uitgehongerd. Er werden meeste tests op hen gedaan. Er werden gifgas op hen getest. Van alles en nog wat. Ogen uitgetrokken, ik kan het niet bedenken. En dan werden ze vervolgens uh, geëxecuteerd en vermoord. of levend begraven. Bijvoorbeeld in Shanshamal liggen kindjes die uh, gevonden zijn. met de knikkers in hun hand. Wat suggereert dat ze speelden. terwijl het zand over hen heen gestort werd. Hm. En deze kinderen zijn uit Zuid-Irak en Deze lijken sorry, zijn uit Zuid-Irak opgegraven... en teruggebracht naar Shanshamal, wat nu opnieuw wordt opgebouwd. Dat was helemaal verschroeide aarde. En hier lagen er 740 graven. Er ja, is een monument, dus ja. 740 graven... waarvan de lijken nog niet zijn geïdentificeerd... maar waarvan verwacht wordt dat ze oorspronkelijk uit dit gebied ja. komen. Maar nou was jij daar. Je was daar bij dat monument. Je, hebt daar, je ging daar zitten... Ja, ik heb je het gemaakt ook in het zand. Uh, dit onderdeel heb ik gemaakt ook in het zand zat tussen die graven. En ja. het is heel raar. Er staat dan dus helemaal niet op zo'n hele mooie tekst. Op zo'n grafstenen. Alle grafstenen dezelfde tekst. En je denkt, nee, ik wil ook niet huilen. Ik wil niet huilen. Maar het gebeurt gewoon. Het is alsof die aarde klaagt. Ik kan het niet uitleggen. Je voelt zo'n. Maar dat, dat, dat het begrijp ik. Als je dit al die voorbeelden vertelt, dat is gruwelijk. Ja, ik sprak met me alleen maar nabestaanden. Maar, maar, in de was, maar, maar ik... het mooie was dat jij zat daar, je moest huilen... en er kwamen mensen naar je toe. En sterker nog, die, die, die gingen met jou praten... en je vertelde wat je daar deed en die vonden jou een soort, soort held. Ja, ik moest nou ook weer bijna weer glimlachen, want dat was dus heel bizar. Ik zat daar te huilen en te rouwen... en toen ging ik uh, rituele Egyptische gebeden bidden... voor de nabestaanden en zo. Gewoon helemaal in mezelf. Ik was helemaal niet bezig met de buitenwereld. En opeens komt een man van de naar me toe... En uh, die vertelt dat hij de directeur is van dit nieuwe monument... waar een enorm groot museum bij staat, wat nog helemaal leeg is. Maar er zitten conferentiezalen, videozalen, bibliotheken... maar het is nog helemaal leeg, want het wordt allemaal nog gebouwd. En dit moet een groot monument worden... waar mensen de echte geschiedenis van de Koerdische genocide kunnen horen. Ja. En die man kwam naar mij toe. Ben jij Koerdisch? Je moet Koerdisch zijn. Nee, ik, ik ben niet Koerdisch, meneer. Uh, sterker nog, ik ben Arabisch... En Nederlands en de Arabieren hebben de Koerden vermoord. En de Nederlanders hebben de gifgaswapens geleverd. Dus ik voelde mij ook, wat dat betreft, dubbel schuldig. En, en, die, en die man zegt, maar ik heb nog nooit iemand zo oprecht zien rouwen om het lot van het Koerdische volk. Uh, jij, jij, jij bent een, een trots en een voorbeeld voor alle Koerden. Vervolgens werd ik opgetrommeld naar zijn gigantische kantoor... bovenin dat museum, uh, wat uitkeek op dat hele monument. En dan kon je ook zien dat het eigenlijk een enorm grote Koerdische vlag was. Allemaal met heel veel drama. Op zijn, op zijn bureau stonden ook allemaal Koerdische vlaggetjes. En ik dacht nog een dit nou omgooi. Dat zijn over die gedachten. <lacht> en er kwam dus een heel verhaal. En ik kreeg een speld van het, van, het monument, van het monument. En die moest ik opdoen. Ook om de reverse. En toen je werd boeken. een geëerd omdat je daar En toen kreeg ik uiteindelijk een heel grote plakkaat. Nou ja. En toen ik een journalist was. En zij waren zo blij. En ik was dus de eerste journalist. En de eerste westeling, tussen aanhalingstekens. Ja. Die daar kwam. Dus ze hebben allemaal foto's van mij gemaakt. Ik moest ze protesteren. Want ik kom dus nu in het museum. Ik hang straks in het museum. En toen kreeg ik een heel groot plakket. Dat een staats... Bezoek geschenk is van de Koerdische regionale, regionale autoriteit aan staatslieden. Dus ik zei: ja, Wat is dit dan? Ja, wij verwachten grote daden van jou. Je gaat nog ver komen en dan zal je het Koerdische tragedie nooit vergeten. Ja, dus ik ben nu een soort Kindsof, van staatshoofd. Je ja, hebt een, een, ambassadeur een van je. Ja. Ja. Ja. Je, je hebt hier, de, de Je hebt hier ook over geschreven, is een mooi stuk. Maar wat, wat is er Waarom is dit belangrijk voor jou om te vertellen? Want de, de, er zijn overal heftige verhalen in het Midden-Oosten. Nou. Waarom wilde je daar naartoe? Kijk, de. de, de de Koerische genocide is vrij recent. Volg ik sprak met een jongen die was 24, net zo oud als ik. Zijn hele mannelijke familie, zijn vader, zijn opa, zijn broers, zijn allemaal vermoord toen hij twee maanden oud was. Dat had ik kunnen zijn als ik daar was geboren, bij wijze van spreken. Dus omdat het zulke recente geschiedenis het is? Het is recente geschiedenis die niet de... Uh, ik vind elke genocide hoe erg ook, hoe, hoe ver weg ook of hoe onbekend ook... verdient het om, om toch um, een bepaald soort uh, herkenning te krijgen... van de wereldgeschiedenis. En zeker als half Arabisch, half Nederlandse... voel ik mij wel degelijk verantwoordelijk. Plus je kan de moderne Koeristan en de moderne ontwikkeling in Irak... niet begrijpen zonder deze geschiedenis. Dus ik vond het essentieel. En in Syrië wordt ook gifgas gebruikt. Daarom die hele nu ontwapening van de chemische wapenarsenalen van het afstand. Dus ik wou ook weten, wat doet gifgas? Want we kunnen niet praten met die Syrische slachtoffers. Dus dan praat ik maar met de Koerische slachtoffers van gifgas en mosterdgas. Want dan kan ik iets beter begrijpen wat er nu in Syrië gebeurt. Ander land waar je bent geweest. Dit heeft erg veel indruk gemaakt. Je bent in Libanon geweest. En ja. Met name in Syrische vluchtelingenkampen. daar ja, kampen hebben ze eigenlijk formeel niet. Ja, dat mag dan, niet mag van het, de regering. Dat mag officieel niet zo heten, want ze, als we denken als we er maar geen officiële status aan geven, dan ja. bestaat het ook niet. Echt. Ja, precies, en dan kunnen ze snel weer weg. Want ze zitten al een vol vluchtelingen daar. Palestijnen ja. bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Uh... Even een mooi fragmentje. Jij praat met Syriërs. Um, in zo'n vluchtelingenkamp aan het eind van de dag werd het je soms even te veel. Echt een wende. Het ah, is letterlijk een bende. De straten zijn gewoon vuil. Omdat er zoveel mensen bij zijn gekomen. Dat het afval niet eens meer op tijd verwerkt kan worden. Er zijn veel meer bedelaars. Ik weet echt niet of straks normaal door Amsterdam moet lopen. Ik weet niet hoe ik dit moet verwerken. Ik voel me zo machteloos. Wat, wat was daar zo aanwezig? Waardoor je je zo machteloos voelde? <tus> nou kijk. Um, ik was in Libanon iets meer dan een week. En ik heb non-stop met Zeese vluchtelingen... In vreselijke Libanese banlieue buitenwijken gezeten en in tot de Syrische grens. Dit was echt vijf minuten van de Syrische grens en ik kon de geweerschoten horen aan de andere kant. Ja, want even voor de duidelijkheid: er zijn, geloof ik, meer dan een miljoen Syrische ja, vluchtelingen in, in Libanon. Miljoen, terwijl er maar vier miljoen, miljoen mensen überhaupt wonen. Ja, er wonen vier miljoen Libanezen, daarvan is al 500.000 bijna, 350.000, 400.000 uh, Palestijn. Ja. Dus dat, dat, zeg maar, het is een, een heel ontwricht land en daar komt opeens 1 tot anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen bij. Waarvan een deel ook weer syrisch palestijns is, om het lekker complex te maken. En elke dag komen er nieuwe vluchtelingen bij. Maar waar, pardon, waarom vond je dit nou specifiek zo schrijnend daar? Want je bent, nou kijk, nogmaals, je bent, je bent op veel plekken geweest. Je bent, op een bloed, je bent in een bloedheet kamp van 22 tenten. Meer tenten mag niet. Die tenten zijn niet van de UNHCR mooie tenten. Nee, het zijn oude tenten uit de Libanese burgeroorlog. Die uit gemeente gemeentedepot zijn gehaald. Die zijn gerafeld en kapot. Die komen uit de jaren 80. Ze zijn niet waterdicht. En ze stinken, want ze zijn oud. En ze hebben motten. Dus dat ook nog. Dan heb je daar totaal geen werk. De mensen zitten achter kippengaas... in een klein terreintje van een halve hectare. En ze zitten daar al een jaar. Maar permanente kampen mogen niet in Libanon. Dus nu moeten ze evacueren. Dan vraag ik aan die mensen, waar gaan jullie dan heen? Ja, dan maar terug naar Syrië. Maar ik hoor allemaal verhalen van Syriërs die terug zijn gegaan. Omdat in Libanon de omstandigheden zo mensen onterend zijn. En die... Die komen nooit meer leven terug. Die zijn, die zijn, gewoon dood. Het is gewoon eindverhaal. Dus die mensen zijn zo machtig dat ze weer bijna terug willen naar die andere kant van de grens, waar hun gewisse dood verwacht. Want dan moeten ze door allerlei gebieden die aan allerlei verschillende facties behoren, waarvan zij niet bij de juiste factie zitten. Ja. Nou, nou is natuurlijk elk verhaal, denk ik, in een gemaakt in een vluchtelingenkamp is waarschijnlijk verschrikkelijk, want dat, dat zijn verschrikkelijke omstandigheden. de uitzichtloosheid. Maar de uitzichtloosheid. Maar waar ik even naartoe wil, is is wat jou helemaal verbaast, is dat Libanon een land is waar Bijvoorbeeld, de, de, de tegenstellingen zijn zo waanzinnig. Ja. Je bent ook, daar schrijf je ook over in de allerhipste wijk in Beirut geweest. En daar wordt keihard gefeest. Tot mensen erbij neervallen. Ja, letterlijk. En letterlijk ook. Hè? Ja, chic. Kijk, uh, Beirut is gewoon. Ja, het heet dan vroeger Parijs of het Midden-Oosten. Nou, het is het nog steeds. Ze heeft die Franse attitude. Je hebt de beste, de beste cafés, de beste restaurants van het hele Midden-Oosten. Die clubs die beter, groter en professioneler zijn dan, dan in Amsterdam. Met alle respect voor Amsterdam. Leuke stad trouwens. Het, het, het is, het is, de mensen zijn rijk, walgelijk rijk of straatarm. Vooral 30% van de Libanezen woont onder de armoedegrens. Terwijl er penthouses zijn en niet een paar nemen, echt. echt duizenden en in die, van miljoenen in, in, in, in die wijk waar jij was in, in de allerhipste wijk Hamrad, geloof ik in, in Hamra, ja. Het uh, is een van de hipste wijken. Ja in daar in Beirut. Dan, dan Heb je dan bedelaars of staatsvluchtelingen? Ja je, komt, de uit, je komt uit een lesbisch café heb je daar gewoon openlijk naast de Starbucks niks aan de hand? Dat is dus echt even om te laten zien hoe verwesterd het is en hoe open-minded. En dan kom je op straat en er zitten Syrische kinderen, slapen op straat en dan zijn ze wees. Ik, hoor, is... ik hoorde ook het verhaal dat, uh, dat er een, een tientallen mensen per jaar sterven door uh, zwiepende uh, stroomkabels uit gebouwen die half kapot zijn. Ja, en... Dat klopt. In, de, in, de, in die buitenwijken, omdat er geen echt stroom is, wordt dat afgetapt. Dat geldt dus ook voor Syrische vluchtelingen. Die zitten dus ook in die buitenwijken. Daar kunnen ze nog een kamertje huren van 400 dollar per maand voor vijf vierkante meter. En dan zitten ze dan met twee of drie of vier families in. En dan er is dus geen stroom. Er is geen riool. Er is geen waterafvoer. En dat doen ze dan maar zelf provisorisch. Maar die stroomkabels Die lopen dus met duizenden tegelijk door de straten. Dat kun je ook bij mijn artikel in De Groene zien. Bij de foto's. En dat is gewoon gevaarlijk open. Ja, gewoon een oplekst ja. eigenlijk. Het zijn... Uh... Mooie verhalen, je zit boordevol verhalen. Dat ja, ik zou eigenlijk wel. door willen gaan. Even, je noemt het al, er staat een groot verhaal van je in de Groene Amsterdammer... over die vluchtelingencrisis in Libanon. En je blijft reizen in het Midden-Oosten. Begin december vertrek je naar Egypte. Ja. En dan ga je ook weer voor ons een dagboekje bijhouden. Olaf, Een hele dikke hip hooi voor ons allemaal vandaag. Want we zijn weer een economische macht van belang. We doen weer helemaal mee. De recessie is namelijk voorbij. Een jaar lang zaten we erin, maar het laatste kwartaal groeide de economie met 0,1%. En dat was de hele dag aanleiding voor dolle volksvreugde. Zoals we die na mei 1945 eigenlijk niet meer zagen. Ja, net zijn de nieuwe CBS-cijfers bekendgemaakt. En daaruit blijkt dat Nederland officieel uit de recessie is. Gefeliciteerd allemaal. Ja. moesten er lang op wachten. De economie is in het derde kwartaal gegroeid met een minimale 0,1%. Ja, ja, het is heerlijk. Het is heerlijk. Het staat grote letters vandaag op is ja. net op Komen. Ja, maar we zijn gegroeid met luisteraars. 0,1. Ja, nou ja. Maar wel een record aantal mensen verloren hun baan in het derde kwartaal. Het de meest actuele beeld laat zien dat er toch wel een sprake is van een kleine verbetering in het koninktbeeld. Het is uh, het verwachte kleine plusje. En uh, dat is natuurlijk goed nieuws. Is money. Zijn er nu echt uit? Die groei is de kleinst mogelijke die er is met 0,1 procent. Dat betekent dat het herstel uh, zich gestaag doorzet. Maar het is nog geen hoezangheid. Er is nog een lange weg voor ons te gaan. Het is allemaal nog heel broos. En we komen natuurlijk uit een hele diepe uh, recessie. Juist. Hosanna. Ja, jongens. Ik zie jullie ook uh, lachend in de studio zitten. Mick, kom eens even bij, jongen. Um, inderdaad, de hele dag berichten daarover. Doet het jou iets? bedoel, jij bent uh, voor een gedeelte ook zelfstandig. Ja. Denk jij van, nou, dit, dit het trekt weer aan. En ik voel me daar. Ik heb een, wordt er wat positiever van dit. Weet je, ik heb het een beetje. Het is misschien niet helemaal te vergelijken, maar het is ook met die berichten over de huizenmarkt. Dan, dan, dan, dan lees je weer dat die cijfers zijn weer goed, en dan om kort daarna weer te horen dat het weer tegenvalt. Dus ik heb zoiets van even wachten tot, uh, tot de wat langere termijn. Maar goed, uh, ja, het klinkt in ieder geval goed. Dus, ja, uh, ik denk het dat het ook wel aan. weer een effect heeft. Dat Als mensen dat toch horen, dat het wel weer vertrouwen geeft. Nou ja, dat record aantal werklozen geeft uh, mij helemaal geen, uh, niet zoveel hoop. Ik bedoel, wat is economische groei? Dat is hetzelfde idee als het bedrijf maken winst. Maar we gaan wel de werknemers ontslaan vanwege de aandeelhouders. Die 0,1% is leuk voor uh, Rutte en zijn kabinet. Om daarna nog te zeggen, daarom zitten we op de juiste weg met onze bezuinigingen. En ondertussen... Verschrimpt Nederland, verschrompelt langzaam. Ja, zijn goed. de mensen werken. Daar wordt natuurlijk wel heel veel over gezegd. Ik ben gezegd. negatief, we nee, nee, investeren bedoel... niet. Ja. Maar er wordt natuurlijk heel veel over gezegd. Dat, dat het, het, het werklozen. dat is een drama. En dat, dat... En er wordt een groeiend drama. Want het volgend jaar meer werklozen verwacht. En dat is toch wat ons uiteindelijk echt raakt in, in dit land en de samenleving? Zeker wel. Maar als de economie toch iets. de, de goede kant op gaat. Dan ja, maar wie profiteert kan ervan? Zal dat op, op langere termijn ook misschien beter gaan? Ja, maar ik geloof dus in, in structurele hervormingen. Maar nu klinkt net als gewoon links, en dat denk ik dan weer niet. Maar uh, we verwachten jullie snel weer krimp? Dat is een beetje de vraag. Hey, Willemijn? Ja? Hallo. Hi. Mis jij mij nog niet? Ja, jij bent weggelopen. Ja, dacht, ik dacht, je je gaat... dacht, hij is even poepen. <laughs> Zoiets? Ja, ja. ik ga wel eens naar de wc. Ja, de luisteraars die zien het natuurlijk niet, maar ik zit niet meer op mijn, mijn warme plekje naast Willemijn. Waar, nee. ik, waar ik mijn avonden slijt. Ik sta Ach. buiten de studio. Een beetje een beetje verderop. Ik ben even weggeslopen, want ik heb een cadeautje voor je. Oh. Ja, voor eigenlijk voor ons allemaal een beetje. Want, want, een voor het hele land. Ja. Maar Om, wat? wat? Nou, omdat we uit de recessie zijn. Ja. Weliswaar nog een beetje mager, maar toch. Successen moet je vieren. En omdat ik weet dat jij graag swingt op Big Band muziek. En wat is eigenlijk de vrolijkste muziek? Typische uit de recessie muziek. Heb ik hier een 20-koppige. Twintig 20-koppige twintig, twintig, nee, twintig, nee, twintig, nee, twintig Big Band uh, ja, laten ik zie, aanrukken? Ik hoor nu van de regisseur: ik moet even schakelen naar de webcam. Ik zie je op de webcam radio ja. 1.nl. Ja, oh, dus zie dus je ons? Zwaai even, jongens. Dit dus, dus, dus, dus, <muches> oh, is de this this is this Bruce, selection, <muches> is Bruce Selection Big Band. De studio naast ons. Maar god, het zijn echt veel mensen. Ja, volle De eind van het spul, Bruce Skinner, de dirigent. Die staat helemaal klaar, die zwaait nu nog even naar je. Uh, dus we gaan, uh, we gaan lekker vrolijk de recessie, uh, of het einde van de recessie. De recessie. Ja? <laughs> het nummer heet Sing, Sing, Sing. Halleluja. Leuk? Ja, daar ben ik. Ja, ik vond het fantastisch. De Bruce Selection, Selection Big Band uit Hilversum. Onthoud die naam. Omdat we dus uit de recessie zijn, een cadeautje. De recessie van 1930. <laughs> fantastisch. <hums> Dit waren ze uit Hilversum. Te zien nog even op radio uh, op de webcam Radio 1.nl. Dat was een cadeautje van Roelof. We gaan nog snel even naar de laatste woorden van de show. En dat is van mijn lieve vriendje vriendje die is middag overloper. Luc. Even mijn. Heb, je het, uh, heb je het slechte nieuws al gehoord? Echt mijn, uh, mijn wereld is wel een beetje, ja, nou ja, verbrijzeld is misschien een groot woord, maar het zit me wel dwars. Lange Frans en Danielle gaan scheiden. Ja, ik heb het gehoord, Luc. Nou, daar ga ik niet over lachen, Dit was een BNN Today voor vandaag. Uh, meer info over ons, uh, facebook.com slash BNN Today. Dankjewel, mevrouw Samuel. En uh, ik spreek je snel weer als je in december weer die kant op gaat. Yes, dankjewel, zijn dank Zometeen yes. langs de lijn met Jack van Gelder. BNN. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Zaterdag om kwart over één. Dan moet je erheen gaan en dan gaat hij er niet in. Nederland, Japan. De laatste gaat in Rabbit 3, 2. Interland Voetbal in West langs de lijn. Zaterdag om kwart over één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Elke zaterdagochtend om 10 uur. Klassiek op Cultura24. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1.